Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Theatervoorstellingen en andere binnen evenementen kunnen veilig zonder anderhalve meter afstand. Bezoekers moeten zich wel van tevoren laten testen en mondkapjes dragen als ze rondlopen. Dat zegt proeforganisatie Fieldlab. Ze hebben de resultaten binnen van hun testevents met een congres en een voorstelling van cabaretier Guido Weijers. En die resultaten zien er bemoedigend uit, zegt de organisator. Voor de nabije toekomst spreekt dat we eigenlijk in de situatie zoals we nu zitten, in de meest situatie, besmettingssituatie ernstig, dat je eigenlijk al met 50% bezetting een theater of een zakelijk evenement of misschien wel een klassiek concert zou kunnen gaan vullen. Ze hebben ook proeven gedaan met voetbalwedstrijden en festivals. De resultaten daarvan komen als het goed is binnen nu en een paar weken. De reisorganisatie D-Reizen kan misschien toch blijven bestaan. De reisbureauketen werd afgelopen week failliet verklaard. Maar er zijn bedrijven die de boel willen overnemen. Dat geeft wat hoop aan de reisbureaus en de mensen die daar werken, zegt collega Nick Wouters. Misschien kan straks een deel of misschien wel allemaal open blijven als die doorstart er ook daadwerkelijk komt... Welke partijen er geïnteresseerd zijn, dat is niet bekend. Alleen van TUI weten we dat ze interesse hebben. Ja, TUI kreeg in Duitsland miljarden euro's aan coronasteun om overeind te blijven. En een maand nadat ze weer mochten lessen, waren de eerste kinderen er dit weekend klaar voor om af te zwemmen. Ook de leerlingen van juf Erika uit Zuid-Laren, die ondanks de tijdelijke lesstop, allemaal hun zwemdiploma haalden. De techniek is goed. Het begin de eerste week was wel even weer wennen, Maar ze komen eigenlijk binnen alsof ze nooit weg zijn geweest. En ze pakken het heel snel weer op. Dus op zich prima. Jullie zijn allemaal geslaagd. En het weer nog. Op veel plekken is het droog met opklaringen en af en toe een zonnetje. In het oosten en zuiden blijft het wel bijna de hele dag bewolkt bij 5 tot 8 graden. Morgen meer zon, dus daar zijn dan ook buien met kans op hagel en natte sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Is er niet iets met deze plaat met een theezakje of zo? Theezakje. Volgens mij wel. Ja, ja, dat was deze plaat. Uh, Bob Marley, Orden de uh, Welers en Could You Be Loved. Aan het begin van het uh, derde uur alweer van Zandvoort op zondag. Een uh, de goede middag. Uh, leuk dat je luistert. Nou ja, nog even dat verhaal van uh, vanmorgen voor de mensen die dat uh, gemist hebben. Dan word jij wakker. Om een uurtje of acht werd jij wakker, hè, geloof ik. ja. En dan word je wakker en dan kijk je ter voorbereiding uiteraard aan dit programma op, op het nieuws. En dan zie je in één keer, er rijden minder treinen vandaag richting Zandvoort vanwege het weer. Klopt. <laughs> dus dan, <laughs> dan denk je, wat, wat zal ja. het materieel aan, aan de hand zijn? Ja, van de sneeuwtuts. Ja. Nee, dat was het niet. Nee, maar... Nader onderzoek bleek dat het aantal extra treinen vandaag niet zullen worden ingezet. Uh, naast maar wel de reguliere... en dat heeft alles te maken met de verwachte uh, gang naar uh, Zandvoort. Ze verwachten dus niet een uh, super drukke, drukke dag... Wij kunnen het van hieruit niet zien, maar met dit weer lijkt me prachtig op het strand. Nee ja, ik was uh, vanmiddag even op het strand, ja. maar het viel wel mee inderdaad hoor, oh. met de drukte. Dus, uh... dus de weersomstandigheden moet je dus anders interpreteren. Het ligt niet aan het materieel, maar het ligt aan het aantal reizigers richting Zandvoort. En daardoor geen extra strandtreinen uh, richting uh, Zandvoort. En dat was uh, het verhaal. Nou, het derde uur, wat gaan we daar nu allemaal doen? Over het tweede halpaten hebben we natuurlijk tijd voor Pit Report. Het is natuurlijk wat rustig, want uh, ze, de, ze hebben alles weer ingepakt in Bahrein en ze zijn nu inmiddels in Italië aangekomen. Want daar is natuurlijk uh, uh, uh, uh, zondag de race uh, Grand Prix Emilia Romagna op het uh, circuit van Imola. En dat zij is, is natuurlijk helemaal aan het is nu aan het opbouwen. Maar goed, we hebben wel wat uh, nieuwtjes uit op de Pitstraat en uh, die zullen we u niet onthouden. Half vijf is het tijd voor Dier van de Week. We hebben Diesel uh, deze, dit weekend in de, in de aanbieding. Amy, uh, wat de Dier van de Week was uh, vorige week, die week daarvoor. zit er ook nog. Er zitten dus momenteel in, de, in het dierenthuis. En we hebben nog één kater en die luistert de naam Bliksem. Maar vandaag in uh, Dier als Dier van de Week, Diesel. Zoals live, uh, daar, ik uh, ben nog druk bezig. Ik zal het even in de groep gooien Dan kunnen we even overleggen. Zoals live, stand voor op zondag live. Een live registratie van een artiest, dan wel groep. In de tijd dat er nog uh, publiek bij aanwezig mocht zijn, uh, een live-registratie. Dat er iets over half vijf. Gedicht van de dag zijn we inmiddels ook uit. En ze heeft de titel, draagt de titel Zij zal er altijd zijn. Nou, dat is uh, nog tranen trekken van het eerste uur, vind je niet? Ja, zeker. Goed, dus nog genoeg te doen het uh, komende derde uur en laatste uur van Zandvoort op zondag. Dus genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Nou, dat kijken doe je via www.zfm-live.nl... www.zfm-live.nl Kijk je live mee. Studio Tolweg Tina. 6 graden, heerlijk zonnetje in Zandvoort... en Iron Kara op de radio. What a feeling when there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind All alone Ditmaal de speciale uitvoering van Flashdance en What a Feeling. Op ZFM wordt iedere houwen platina. En hier zijn de Beatles. Een heerlijke gauwouwe. Deze van de Beatles en Free As the Bird. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Inmiddels kwart over de vier geweest. Albert zitten zit er weer helemaal klaar voor de update. Wat betreft de, de nieuwtjes uit de Pitstraat. En volgende week natuurlijk weer een Grand Prix. Albert -Jaw? Ja, met op de zaterdagmiddag. Ik doe de kwalificatie. Ja, dus Oh, die gaan we live meenemen. Die gaan we live meenemen. Helemaal start. goed. Goed, Max Verstappen slaagde er in Bahrein niet in... om de eerste Grand Prix van het seizoen te winnen. Volgens Red Bull topadviseur Helmut Marco verloor de coureur in de beginfase per ronde drie tienden van een seconde... vanwege een probleem met het differentieel. Verstappen maakte over de boordradio al snel melding uh, van het probleem dat later in de race enigszins werd verholpen. De Nederlander eindigde uiteindelijk achter Lewis Hamilton als tweede. Door die problemen verloren we in de eerste sector drie tienden per ronde, al dus Marco in gesprek met Formel 1 DE. De Oostenrijker vertelt erbij dat Verstappens teamgenoot Sergio Perez hetzelfde probleem ondervond... Ze hadden niet alleen minder grip, maar de achterwielen begonnen meer te slippen en de banden werden heet. Volgens Marco lukte het Verstappen daardoor niet om weg te rijden bij Hamilton... die snel naar binnen kwam voor zijn eerste pitstop en daardoor later in de wedstrijd voor de Limburger terechtkwam. En we hadden nog een probleem, want we moesten het motorvermogen terugdraaien vanwege temperatuurissues. Toch slaagde Max er nog in om terug te komen. Verstappen haalde Hamilton in de absolute slotfase ook nog in, maar dat deed dat buiten de baan en moest de positie vervolgens teruggeven. Desalniettemin niet te min is duidelijk dat Red Bull er direct vanaf het begin van dit seizoen staat. Zoals gezegd, op 18 april is de tweede race in Imola. Marco, het is met het huidige pakket inclusief zeer competitieve motor... denk ik dat we op gelijke voet zullen staan met Mercedes. We weten nu wel dat je foutloos moet handelen om hem te verslaan. Alles moet gewoon kloppen. Nicole Hulkenberg is door het Formule 1-team van Austin Martin... officieel aangesteld als reserve-CQ-testcoureur... De 33-jarige Duitser kent het team al goed, want voor de toenmalige Force India kwam Hunkelberg tussen 2012 en 2016 uit. En vorig seizoen was hij bij de renstal toen nog Racing Point genoemd, op Silverstone en de Nieuwboerjering de verdienstelijke vervanger van respectievelijk Sergio Perez en Lance Stroll. Nu is Hunkelberg dus definitief aangesteld als stand-in. Dat is geweldig, want vorig jaar had ik telkens niet zoveel tijd om me voor te bereiden voordat ik in de auto sprong, al dus de ervaren coureur. Ik ben erg blij om weer met het team samen te werken. Ik hoop natuurlijk dat Sebastian Vettel en Lance Stroll dit jaar onafgebroken kunnen rijden. Maar het team weet dat ze op me kunnen bouwen en dat ik uitstekend werk kan leveren. Het zal ook interessant zijn om het team het hele seizoen door te helpen ontwikkelen. En tot slot, autocoureur Rienus van Kalmhout uh, uh, heeft tijdens de testraces nog het nieuwe seizoen in de Indycar-series een vinger gebroken tijdens een flinke crash. De 20-jarige Nederlander raakte in Indianapolis de macht over het stuur van zijn Chevrolet kwijt toen hij met zijn bolide aan de binnenkant van het befaamdste het gras raakte. Daarna tolde de wagen naar de andere kant van de baan waar de auto ook keihard in een muur botste. Het nieuwe seizoen in de Indycar series begint op 18 april... met de Grand Prix van Alabama op Barber Motorsports Park in Birmingham. Tot zover. Dankjewel, Albert-Jan. Nou uh, was ik van de week nog even op het uh, circuit. En uh, zag ik nou uh, Lewis Hamilton daar uh, op, uh, op het circuit in de pitstraat. Uh, nou, of heb ik dat uh, gedroomd dat ik uh, die uh, dat uh, ik uh, auto van hem zag? Maar hij zag wel een, uh, een, uh, een ja, ne nep uitvoering van de auto... waar hij vorig jaar nog mee, uh, mee reed. Maar er zit natuurlijk uh, verder een hele andere motor in... En, uh, dat is weer een demo-auto. Red Bull heeft ook voor die auto's. Maar inderdaad, er stond de Mercedes van uh, Lewis Hamilton. Oké, okay, nou, mooi uh, nieuwtje. Ik denk al van, wat doet uh, Lewis nou hier? Uh, moet hij niet uh, onderweg naar een uh, Grand Prix uh, die volgende week gaat plaatsvinden? Maar het probleem is opgelost, dat weet ik. Dus ik begin ook al. Dan weten we dat ook weer. Even testen, Albertje. Doe we samen. Ja. Dubbele test. Misschien is dat voordeliger. Je weet het maar nooit. Wij gaan weer lekkere muziek voor je draaien op een zonnige zondagmiddag. Hier is de zingel van Curtis Tigers. Wij gaan lekker meedoen met I Wonder Why hier. Love is a hunger that burns in my soul. But you never notice the pain. And love is an anchor won't leave. er even lekker mee in de studio aan de Tolweg Tina met deze van Curtis Stagers en uh, I Wonder Why. Ja, dat vraag je, je ook af natuurlijk... wat betreft uh, jouw, uh, jouw voetbalderby, uh, Albert Oh, jongens. Yeah, ja, jonge, I Wonder jonge. Why. Ja. Dus, want we gaan de wedstrijd van zondag nog even doornemen. We beginnen met uh, FC Utrecht uh, tegen Feyenoord. De wedstrijd van uh, kwart over twaalf. Daar is het uh, 1 tegen twee geworden... Feyenoord uiteraard weer gewonnen door Berghuis. En, ja, ja, en nog weer een beetje in de race. Ze hebben zich weer herpakt. Ja. VVV Venlo, PSV. Nou, duidelijk. 0 tegen 2. Ja, ook een, een makkelijke wedstrijd voor de Eindhovenaren. Dan komt hij, Albert-Jan. FC Groningen tegen ST Heerenveen. Ja. De hele tijd heeft het 0-0 gestaan. Want wij zeiden op een gegeven moment nog van... nou, fluit die wedstrijd maar, maar ja. af. Want het heeft toch geen enkele zin meer. Hè? We nee. spelen toch voor de katse viool. Uh, ja. Zoals ze dat zo mooi kunnen zeggen. Maar uiteindelijk ging het wel ergens om. En is het 0 tegen 2 geworden in het voordeel voor uh, Heerenveen dus. Dan om kwart voor vijf staat op de rol RKC Waalwijk thuis tegen Ajax. Het is duidelijk het dier van de week. We gaan allemaal vast een beetje starten, want het is een diesel. Maar eerst gaan we naar het strand toe. Takes me back to the place that I. Yeah. Dinsdag, ik wilde de pret niet uh, verpesten, albietje, maar komende dinsdag weer een uh, pesco En uh, ja, ja ik verwacht niet dat de terrassen al uh, open kunnen gaan uh, 21 april, maar je weet het maar nooit. Maar ik zie ons al uh, lekker zitten op het terrasje en dan uh, dit soort muziek zeker, zo op de achtergrond. Zeker, zeker met deze muziek. Ja, Chris Ria hoorde je en uh, On The Beach. Daarmee is de diesel opgestart en daar gaan we dus dank je, dank aan, het, aan het dier van de week beginnen. Diesel. Mijn naam is Diesel, een vrolijke steffert van 10 jaar. Mijn baasjes moesten verhuizen naar een flat waar ik, maar, waar ik trappen moest lopen. Helaas was dat voor mij geen optie. Mensen vind ik superleuk en ik ben gek op knuffelen. Kinderen vanaf 6 jaar moet ik geen probleem zijn, verwachten mijn verzorgers. Mochten deze in mijn huis wonen en ik we graag even van tevoren kennis met ze maken.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 Mijn hobby's zijn vooral liggen in de zon, eten en een beetje bank hangen. En ik zou graag samen met mijn nieuwe baas kijken of hier wat actie aan toegevoegd kan worden. Heeft u een ruime plek of uh, over en neem dan zo snel mogelijk contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Diesel? Diesel verblijft in het dierenthuis Kermerland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl Want ook Diesel verdient een thuis. Dit weekend hebben we ons in het zonnetje Dier Diesel in het Kennemer Tuin. Dus ga voor Diesel of het andere leuke dieren. Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort. Het einde van Nieuw-Noord, daar vind je het Kennemer Tuin. En het Dier van de Week doen we elke zaterdag en zondag half vijf op de radio. En op tv kanaal 40 digitaal via Ziggo. Daar uh, zie je ook het uh, dier van de week uh, wekelijks uh, opstaan. Het zonnetje schijnt nog steeds uh, lekker. Zo so, dadelijk over een tweetal platen gaan we Zos live'en. Zandvoort op zondag live uh, dit keer met een hele mooie single. Maar eerst gaan we twee hele mooie platen ook nog draaien. En een uh, van die uh, twee is deze van uh, John Cicada. van Zandvoort op zaterdag. En Zandvoort op zondag gaan we altijd los, uh, Albert Qua muziek dan, hey. in ieder geval. Omdat uh, <laughs> ik andere uh, dingen ga denken. En uh, zo ook met deze van uh, John Sakada en Justin. We hebben er nog eentje voor, uh, de Zos Live, voor deze zondagmiddag. Pardon me, do you have changed for quarter? I gotta make a phone call. Thank you.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 De muziek uh, bij uh, CFM uh, op M gang. maak je een beetje. Ja, dat <laughs> doe je expres. Ja, tuurlijk. Blue Rose hoor je in See You When I Get There. Ja. Yeah. Ja, we zijn toegekomen aan de SOS Live. Je hebt weer een hele mooie uitgev uitgevonden. uitgevonden. Ja, dat was wel het laatste moment. Want ik was meer in de blues-sfeer. Ja. Er moet ook nog een keer een stukje blues tussen komen. Ik heb die playlist gisteren al even bekeken. En we Gary luisteren. Moore. Gary Moore en BB uh, nou, King staat er ook nog niet tussen. Dus uh, nog genoeg opties voor Zandvoort op zaterdag live... dan wel Zandvoort op zondag live. Uh, nee, dus dit was een, dit was een last call uh, vlak. Uh, die, die schoot me in één keer in het zin. Want vorige week heb jij ook uh, een andere uitvoering... volgens mij, van dit nummer gedraaid. Kan het missen? Ja, het was voor het uh, gedicht van de dag. Ja, klopt. Ik wil niet dat je liegt. Juist. Maar dit is dus uh, de, de uitvoering die ik bedoel. En liefhebbers uh, van uh, Italiaanse zangeressen... Uh, ik zou zeggen, zet de volumeknop maar iets hoger. Want het is een prachtig nummer. Uh, en uh, het is uh, uit 19, 2018... En het is uh, prima kwaliteit uh, weergave. Luistert u en geniet u van Laura Pausini... met La Solitude. Du la Solitude. Duudine. Du dine oh, ja, ja, ja, wat tu is het. Maar in ieder geval... Maar hij tu diner. Jij hebt weer gelijk. Maar ik, ik, ik, ik krijg dan weer uh, heimwee... naar een uh, avondje romantisch pizza eten.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 Chiuso in camera, e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi. Non lo sai, quanto altro male ti farà. Dat is inderdaad de uitvoering uit 2018 van Laura Pasini. En ze zong over in het Italiaans uiteraard de eenzaamheid. En dat wordt opgelost met het gedicht van de dag. Want het gedicht is Zij zal er altijd zijn. Alweer zo laat. Niet gekeken naar de tijd. Vanavond was zo'n avond dat ik thuis had willen zijn... Ze kent me maar al te goed en had, al een, had, en had het al voorspeld. Dus boos is ze niet. Hooguit een beetje teleurgesteld. Alweer een poos geleden dat we samen zijn geweest. Met z'n tweeën mis ik het meest. Want zij, zij maakt mij compleet. En dat weet ze donders goed. Want ik ben niemand zonder haar. Dus blijf ik overeind zolang ze naast me staat. Ze zal er altijd zijn. En zij, zij gelooft nog steeds in mij. Al zal dat niet altijd even eenvoudig zijn. Maar zij, zij zal er altijd zijn voor mij. Ik vraag me wel eens af, waar heb ik dit aan verdiend? Zij ziet iets in mij, wat ik zelf, zelf soms niet meer zie... Want zij, zij maakt mij compleet en dat weet ze donders goed. Al zal dat niet altijd even eenvoudig zijn. Maar zij, zij zal er altijd zijn. Want ik ben niemand, niemand zonder haar. Dus ik blijf overeind, zolang ze naast me staat. Zij zal er altijd zijn en zij gelooft nog steeds in mij...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 Bye. Zeer storeerde single van Patina Martin. En zij zal er altijd zijn. Wat mooi romantisch. Nou, daar past deze ook achteraan. hè? David Cranton, Jackie Graham. En Could it be I'm Falling In Love. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van uh, ZOS. Zandvoort op zondag. Albert Jan, heb jij nog wat uh, te melden aan de luisteraars? Ja, tussenstand RKC Waalwijk tegen Ajax. Ze houden keurig stand na 10 minuten. 0-0. Nog steeds 0-0? Nog steeds 0-0. Jeetje. Ja. Ongelooflijk. Nou, ik wens jou heel veel uh, succes uh, aankomende vrijdag. Ja, dank je. En uh, je jonge dame ook uh, trouwens, natuurlijk. Die, ja, nu gaan gezellig met z'n tweeën. Ik ga niet die jonge heer zeggen dat ik dat weer een beetje. Uh, nee, dus. Uh, nee, Zo zal de valreep nog even leuk worden? Nee, die is fijn. Ja, <laughs> nee, oké. Okay, maar ja, dus uh, nee, aankomende vrijdag ja. en.. Uh, en dan zaterdag spreken we elkaar ja, gewoon maar, weer. Ik ga er voor ons nog gewoon vanuit ja, dat je het overleeft. Ik, ik dat je, dat maar, je er gewoon maar, maar het mag best dat je een beetje dat je, dat je twijfelt over die virussen dat, of over die, die, die, die vaccinatietoestanden. Dat hoort erbij. Je bent risicogroep. Maar ja, als je het niet doet, dan kan je straks niet meer de kroeg in. Want dan moet je zo'n bewijs hebben. Nee, inderdaad. Dus en, niet, uh, ja, ik laat mij wel vaccineren. Ja, oh. en dan krijg je ook allemaal varianten en zo, <laughs> weet je wel. Uh, dus uh, je weet nooit welke variant dan uh, weer op gaat duiken. Nee. Dus uh, aankomende dienst geven we eerst nog even een perscootje. Uh, uh, hou op, oh, ik kan het woord niet meer horen. Goh, aanstaande dinsdag is er een persconferentie. En dan uh, zijn wij er uh, zaterdag uh, weer bedankt voor het luisteren.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 You must always face the curtain with a bad. Forget about your seat. give the audience a queen. Enjoy it, it's your last chance and hell. So always look on the bright side of death. Tot zover, het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5.